Bredenburg naar Rottermerplaat. Hallo Jan. Hallo Jan, ben je daar? Over. Ja, hier ben ik. Over. Uitstekend. We dachten eerst uh, dat je er niet was. Zijn wij duidelijk te verstaan? Over. Je bent duidelijk te verstaan. Waarom dacht je dat ik er niet was? Ik ben toch op tijd. Ik heb het precies. Drie minuten voor half tien. Klopt dat? Over. Uitstekend. Drie minuten voor half tien is goed. We dachten eerst dat het technische moeilijkheden waren, maar het gaat allemaal uitstekend. Je krijgt direct de, de. Het decor heet dat. De, het geluid van het programma. Daarna hoor je de inleiding en dan ga je met Bert Garthof praten. Is dat begrepen? Over? Ik heb het begrepen. Is Bert Gartoff ergens uh, op een uh, natuurplaats of uh, is hij in de studio of over? Is aanwezig in de studio. Heb je nog iets toe te voegen voordat we je het uh, geluid van het programma geven? Want dan kunnen we niet meer praten, namelijk. Over. Nee, ik dacht. Uh... Uh, ik uh, wat, er, wat er gebeurd is, zo wat er allemaal is, voorgevallen, hoe het met die jonge uh, uh, schoollekster gaat, hoe ik de nacht heb doorgebracht en zo, dat, uh, dat hoor je direct. Wel, ik denk dat, dat beter is om 12 uur over. Inderdaad, Jan, dat is meer voor vanmiddag om 12 uur. Bert Garthof die stelt voornamelijk vragen over de vogels. En uh, de flora en fauna van het eiland. Hè? Dus daar gaat het het meest om. Je hoeft dus niet al te veel te vertellen over wat je beleefd hebt. Dat doen we van 12 uur tot 10 over 12. Is dat begrepen? Over. Ja, oké, okay, dat heb ik uh, begrepen. Dat is het beste zo. Ja, over.